12 uur. Dit is Jeroen Chapman met het nos Bedreigingen voor de voedselveiligheid worden niet altijd gezien, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de Fipronil-affaire. Volgens de Onderzoeksraad is het moeilijker geworden om de risico's te beheersen, omdat voedsel en ingrediënten van over de hele wereld komen. De Raad zegt verder dat de Voedsel- en Wareautoriteit te weinig mensen, middelen en deskundigheid in huis heeft om daadkrachtig te kunnen optreden. De premier van Maleisië zet opnieuw vraagtekens bij het internationale MH17-onderzoek. Premier Mahathir zegt naar aanleiding van de presentatie van het Joint Investigation Team... dat er geen harde bewijzen zijn dat Rusland betrokken is bij het neerhalen van het toestel. Volgens hem is het onderzoek er van het begin af aan op gericht om Rusland als enige schuldige aan te wijzen. De VS bevestigt dat een Amerikaanse drone is neergehaald door Iran. Volgens de Amerikanen gebeurde dat in het internationale luchtruim. Volgens de Iraniërs was het boven Iraans grondgebied. De spanningen tussen beide landen lopen de laatste tijd flink op... na de aanvallen op olietankers. Vier mensensmokkelaars die verantwoordelijk zijn voor de dood van 71 migranten... hebben in Hongarije levenslang gekregen. De Afghaanse hoofdverdachten en zijn Bulgaarse handlangers... brachten de migranten in 2015 in een afgesloten koelwagen... van Hongarije naar Oostenrijk. Onderweg stikten ze. Agenten vonden de achtergelaten koelwagen met de slachtoffers... na twee dagen langs de snelweg. Een wielrenner van 64 is zwaar gewond geraakt... toen hij op de Provinciale Weg bij Kat Woude in Noord-Holland... bovenop een politiebusje botste. Dat busje stond dwars op het fietspad geparkeerd... om de snelheid van het autoverkeer te controleren. Het gebeurde vanochtend vroeg toen het nog donker was. De wielrenner raakte bewusteloos en is gereanimeerd. Hoe het nu met hem gaat is onduidelijk. Het weer eerst bewolkt en kans op wat buien. Vanmiddag vanuit het zuiden wat vaker zon. Het is een graad op 20. Morgen nog een enkele bui. In het weekend droger en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB.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 Een hele goedemiddag en hartelijk welkom weer bij een nieuwe ZFM Zandvoort Luncht. En uh, het is vandaag alweer donderdag donderdag 20 juni. De tijd gaat snel en we gaan uh, langzaam naar de zomer, hè, Dolly? Zeker weten. Is het nog geen zomer? Nee, hè? Morgen pas. Ja, en... Uh, uh... Dus uh, ja, dat, dat is het morgen. Maar we, ik zeg ook, we gaan ook langzaam naar de zomer. Dus dat is morgen. Is ja, als heel dat heel de jouw, snel. Als er het, het jouw programma al ligt, gaan we heel snel naar de zomer. Ja. Zo, wat een snel programma heb jij zeg. Tjoe. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> een snelle lunch. Ja, ja, ja. Met een gebakje. Heerlijk, hè? Hop, hop. Lekker gebakje, hè? Zo. En een bosje bloemen. Nou, nou, ik ben weer helemaal in de watten gelegd. Nou, helemaal goed. Ja. In ieder geval uh, Had je dat uh... eigenlijk voor ons trouwen al klaargezet? Ja, of eigenlijk wel, maar we gaan scheiden nu. Ja, wat erg, hè? Ja. Ja, we, we zo... zouden... Kijk, weet u nog, met die 24 uur Zandvoort... toen kon je trouwen voor een dag bij, uh, bij restaurant Meijer aan C. Maar strand in nummer 16. Ja. En nou was ik door Roy ten huwelijk gevraagd om voor een dag te trouwen. Maar in plaats van dat, dat de trouwen rijden was, gaan we scheiden. Ja, en ja. waarom we gaan scheiden is heel simpel. We gaan de zomerprogrammering in ja. uh, vanaf uh, volgende week. Volgende week is de laatste normale week Zandvoort Lunch. Nou, we hebben Ruud natuurlijk, die deels afscheid van ons gaat nemen. We hebben... Uh, ja, Bep natuurlijk die uh, afscheid gaat nemen van ons uh, programma. Ja. Dus dan houden we niet zoveel mensen meer over. Dus nee. we hebben nu ons verdeeld, hè? Ja. We, uh, ja. we beginnen op de woensdag met Hans, uh, die uh, de lunch gaat presenteren. De donderdag ga ik zelf presenteren en dan ben jij de vrijdag aan de beurt en mag jij de week afsluiten. Nou, kijk eens aan. Dus uh, dat gaan we voorlopig maar op die manier sorry. doen, maar ja. een comeback uh, is mogelijk, hoor. Een comeback? Een comeback, dat, je, dat we na de zomer weer samen terug zijn op de donderdag. Oh, oh. Dat ja, is het doel. Dat, dat ligt er een beetje aan natuurlijk. Hoeveel mensen uh, we erbij krijgen om ons team te versterken. Ja, dus kijk, kijk, u nou hoe meer luisteren. mensen, hoe leuker de uitzendingen natuurlijk ook gaan worden. Omdat we dan weer kunnen duo presenteren. Ja. Dus dames en heren, vindt u het leuk om uh, bij ons programma te komen? Of sowieso bij ZFM? Schroom niet. Ga dan even naar de website www.zfmzandvoort.nl En uh, wie weet ben jij wel ons nieuwe aanwezig hier op de Zandvoortse Radio. Woe! Maar wat kunnen we verwachten? Ja. Buiten onze vaste items gaan we gewoon heel veel gezelligheid op de radio brengen. Want we ja. hebben het niet zo druk vandaag. Nee, het is een beetje En het, het mag is een ook wel rustig. een keer, hè? Nou, dat zo'n weekend. Vind jij het erg? Ik, ik, ik heb het idee dat het gisteren was. Dat weekend? Het dat weekend. Ja, dat, dat idee zullen we nog wel heel lang blijven houden, Roy. Want ja. het was zo ontzettend indrukwekkend. Het was zo overweldigend mooi en goed georganiseerd en gezellig en leuk... Ja, dat, dat, jongens, het kan toch alleen maar voor dit. Ja, dan hebben we het He? over de 24-uur van Zandvoort. Ja. Heel goed georganiseerd of geïnitieerd door Zandvoort uh, door Marketing natuurlijk. En wij als ZFM waren er gewoon van 6 uur s ochtends tot 12 uur s'nachts bij. We hebben afgesloten met Raimundo. En dat was een hele leuke, gezellige uitzending de afgelopen week. Weekend. Dus ja, uh, ja, daar ja, zijn we trots ja. op. Ja, al die artiesten waren geweldig. Alle ondernemers waren geweldig. Die allemaal hun deuren hadden opengezet. En allemaal iets leuks hadden bedacht. Om op die dag te doen. En de mensen kennis te laten maken met, uh, met hun zaak. En hun ondernemingen. Dus ja, en, en dat hele Badhuisplein. Dat was één bruisende toestand. Hè? Dat, dat leefde. En ja, gewoon geweldig. Dat, je zou graag willen dat het wat vaker gebeurde. Maar ja, dan is het misschien weer niet zo speciaal meer, toch? Nee, nee, nee, zeker nee, niet. Nee, nee, nee. Dus, dus uh, uh, Nee, maar oh. dat moet dan uh, helemaal goed, uh, goed komen. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar uh, Dolly... Um, ja. ja. In ieder geval, we gaan gewoon lekker uh, de muziek uh, draaien hier uh, op de radio. Ja. En uh, ik, ik heb wel een beetje zin in de zomer. Jij ook? Ik heb... Uh, nou ja, ik, ik blijf altijd het liefst in de lente hangen. Maar goed... Ik heb liever de zomer dan de winter, dat dan weer wel. Oké, okay, maar wel qua <laughs> de muziek, daar zit, geniet oh, ik altijd. Ja, ja, heerlijk. Dan krijgen we allemaal weer die lekkere vrolijke nummers, hè? Ja, zeker ja, weten. En heb en, je er uh, eentje bij je? Ik heb er eentje in mijn platenkoffer zitten, Kijk. hoor. Kijk. Doe de heupjes Woe! maar lekker uh, links en rechts, hè. In ieder geval, is de nieuwe Stanford lunch op uw donderdagmiddag. Oh, wij hebben lekker gedanst. En dit keer niets antwoords. Nee, nee, nee. Daar is het tempo te hoog voor met dit nummer. Wel lekker. een poosje al niet meer gehoord. Dat nummer. -lambada. Wat een hit was dat? Wat was dat? <laughs> dat was even een foutje. Bedankt. Oh. <laughs> hey, Dol. Um, ja. Weet je, we hadden het van de afgelopen zaterdag. had Jij het, het over Tino Martin. Tino Martin. Ja. En wat is er nou vandaag gebeurd... Nou. Hij is in de top, uh, top 40 terechtgekomen. Oh, met en dat welk is een, nummer? Uh, met, um, met Zij Weet Het. En uh, Zij Weet Het niet? is al een tijdje uit. is van oh. Glenn, uh, van Glenn uh, Tafaria, geloof ik. Ik spreek het verkeerd uit, ik weet het zeker. Hmm. Maar hij, uh, ja... die. Uh, die Tino die heeft het gewoon geflikt in de top 40. Zo. En dat uh, gebeurt uh, heel weinig Nederlandstalige artiesten hoor, in die top 40. Waaronder Marco Bosato natuurlijk wel en nog wel een paar. Mm -hmm. Maar uh, dan moet je wel echt een hit scoren. En in dit geval is de Tino geluk met hij het. Maar een aantal bekende Nederlanders hadden wat leuks te vertellen tegen hem vanmorgen. Oké. Okay dan Ja, slommel, zien we een hele speciale boodschap voor jou. Ja, ja, ja. Tino Martin. Lieve Tino. Tino, jongen. Tino topper. Lieve vriend. Gaber. Vriendje. Na alles heeft je dit verdiend. Jij weet het. Dikke shout-out jou. Gefeliciteerd. Super gefeliciteerd, maar dat is je van harte gegund. Van harte gefeliciteerd, man. Van harte gefeliciteerd, jongen. Je hebt gewoon een single in de top 40. Geweldig! Het is toch iets magisch. Want ik weet nog toen wij uh, allemaal jong waren. Toen keken ik die grote top 40. En dacht je, als het ooit eens lukt? Volgens is mij volgens mij het het is, uh, een leuke lukte. Dus het goed, je met dat nog de snelste stijger? Dat willen we me nog meer. Top man! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd. En dat er nog maar heel veel mogen volgen. Aan ah, jouw kinderen gaat het vast lukken. Dikke kus. Het kan toch niet meer stuk. Het kan toch niet meer stuk met jou. Je bent echt een hele grote ster geworden. En wat ben ik daar trots op. Ah, ik ben heel erg blij voor je. Ik ben, eigenlijk... ik ben zo blij dat het gelukt is. Hè? Dat je een radioplaat hebt. Want die plaat is natuurlijk... Zij weet het. Ik hou dat heel goed. Wij vrouwen weten het, Zij weten het. En ik wist het. Zij weet het. Maar ik wist het al aan. Ik ben het Ik ben dol dat weet je. Al jaren geleden maakte ik kennis met jouw muziek. Dankzij mijn schoonzoon. Die al heel lang fan van jou is. Dus sinds die tijd volg je een beetje. En dan nu je eerste top 40 hitnotering. Het is je heel erg gegund. En van harte gefeliciteerd. Papentrots man, en ik gun het je van harte. Groet aan je lieve vriendin. En hey, wat heb je in een mooie huis trouwens? Dat heb ik ook gezien. We een groter, jongen. Dat kan je makkelijk. Let's go. Nou, Dan gaan we samen de volgende pakken. He? Veel geluk. En een goede gezondheid. Ook namens Laura. Een hele kus. Geniet er ervan. Yo! Ik hou van je vrienden, dat is je gegund. Ik zie je snel. Love you. Ciao. Hey, Piggy. Tot ziens. Dank je.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 Blokken, is te weinig money in mijn zakken, Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit Want mijn angst is verdiend En ze stelt niet te veel vragen over gisteren. En ze heeft gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Nou, alles heb ik weer Martin, zij, zij weet, het. weet het, een mooie plek in de top 40 behaald, het zat er ook aan te komen eigenlijk. Ja en uh, dat was uh, zij weet het hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort luncht en uh, wat zij ook weten dat het, uh, ja, dat het lekkerste weekend uh, van Zandvoort er weer aankomt en dat is Zandvoort culinair. Uh, ik heb Ivo Lemmens aan de telefoon, goedemiddag Ivo. Goedemiddag Roy. Zijn jullie druk aan het voorbereiden, denk ik, zomaar? Ja, de, de eerste echte handelingen zijn toevallig net uh, uh, geweest. De bordjes niet parkeren zijn net geplaatst, dus uh, ja, het begint nu echt, hè. Uh, het is nu voor degi. Ja, want het was nog even afwachten of het wel uh, plaats kon vinden, hè? Ja, dat is wel even een uh, best wel een spannende tijd geweest. Sommige mensen dachten, omdat het toevallig rond 1 april werd uitgegeven... dat het misschien niet door zou gaan dat het een grapje was. Maar het was zeker geen grap. We hebben, we hebben echt heel veel moeite moeten doen om uh, voldoende deelnemers te vinden. En um, voor de mensen die de krant vandaag in de bus hebben gehad... hebben kunnen zien dat we toch ook nog iets meer naar uh, buiten Zandvoort zijn moeten gaan. Ja, ja want wat brengt dat uh, voor, ja, voor jullie gevoel naar de toekomst... Nou, dus dat is wel uh, erg lastig. We hebben wel heel erg uh, hard uh, over nagedacht van... moeten wij op deze manier doorgaan? Um, en we zitten best wel in een dubio... want wij hebben een bepaalde gedachte bij het evenement... wat het ook het succes heeft, heeft opgebracht. En die, um, die stroopt niet helemaal met het, bijvoorbeeld... het blazen van Haarlemse um, uh, ondernemers. Uh, maar aan de andere kant hebben wij in Zandvoort en met ons evenement een, eigenlijk best wel een luxe positie. Dat er zoveel mensen zijn die daar graag naartoe gaan. Ja. En dat we eigenlijk alleen maar mailtjes en belletjes hebben gekregen van ja, maar dat kan niet. Het mag niet, het mag niet, niet doorgaan. Weet je. Dus, dus wij hebben sowieso voor dit jaar hebben we besloten van nou oké, okay, dan gaan we maar een beetje van onze regeltjes dus afwijken. En dan uh, gaan we daarna heel hard over nadenken hoe we dat dan uh, voor een volgende editie of edities uh, moeten gaan inkleden ja en, en, en je moet je voorstellen dat uh, uh, wij zouden natuurlijk heel graag alleen maar voor ondernemers zien maar ook de ondernemers die normaal meededen die nu, die nu niet meedoen die willen wel heel graag maar ja zoals ook landelijk al bekend een beetje aan het worden is is de horeca heeft gewoon enorm tekort aan personeel ja. En, uh, ja. Uh, nou, kijk nou uh, naar de weersvoorspellingen. Het wordt uh, zondag. Uh, of uh, het wordt aanstaande woensdag waarschijnlijk 30 graden. Het weekend wordt ook heel mooi. Ja, die, die, die hadden dan. Als ze dan mee hadden gedaan, uh, misschien wel helemaal in de knoop gekomen. Ja, ja. Maar nu, uh, ja, op naar het. Uh, naar in ieder geval volgend weekend. Ja. Um, zijn er nog speciale elementen dit jaar? Nou, nee. We, we, hebben, we zijn redelijk. Uh, uh, nou ja, noem het maar, uh, bij onze uh, bij ons basis gebleven. We hebben vorig jaar hadden we wat uitgepakt vanwege onze tiende editie, maar dit jaar hebben we uh, een paar dingetjes voor de kinderen, sminken, We hebben uh, standaard de, de opening voor de vrienden van Culinair, dat kun je nog steeds worden. Uh, Kijk op de site, tientje betalen en dan mag je krijg je een vlag en dan krijg je, uh, mag je krijg je een uitnodiging voor de opening. Uh, we hebben voorafgaand aan de opening hebben we nog een business-to-business business bowl. Dus dat is voor bedrijven die het leuk vinden om nog even een bowl te doen voordat het evenement begint. We kunnen een tafel huren voor een uh, bedrag waar ze zes personen uh, aan mee mogen nemen. En ze kunnen natuurlijk meer nemen, maar standaard is de zes. En uh, dan um, gewoon gezellig onder het uh, genot van een drankje het, uh, wat gemeenten... Uh, uh, ...mensen van, vanuit de raad, vanuit de, vanuit de uh, college... Uh, ...er zijn uh, verenigingen uit voor die, uh, die aanschuiven... ...er zijn een aantal bedrijven die uh, aanschuiven... ...dus ook uh, leuk een beetje netwerken. Ja, dat dreigt weer een heel gezellig weekend te worden. Zeker, en uh, wij hebben er zeker zin in. En uh, zoals ik net al zei, als het goed is... Uh, krijgen, ...krijgen de meeste mensen vandaag en of morgen... Met de Zandvoortse Krant samen, de Culinaire Krant. Nou, en daar staan weer enorm veel lekkere gerechten op. Dus ja, ik heb er, ik heb er wel zin in. Nou, heel erg bedankt Nieuwveel voor je tijd. geval culinair is natuurlijk 28, 29 en 30 juni. En ja. um, kijk anders even op de website. En wat is de website, Ivo? Uh, www.culinaire-zandvoort.nl Heel erg bedankt uh, voor je tijd. Ja, jij ja, ook. Bedankt. En succes vooral. Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Hé, hey, Dat was uh, Ivo Lemmens van uh, ja, culinair Zand. Vond het wordt altijd wel lekker, hè? Dat, uh, eten. Als je er langs loopt ook, dan ruik je altijd eten, hè, Dolly? Ja, ik, ik loop er nooit langs eigenlijk. Oké. Het is niet jouw dingetje? <laughs> ja, ik, ik weet niet waarom. Uh, ik hou van lekker eten. En toch... Uh, oh, je, je hebt hem nog niet goed afgesloten geloof ik. En toch komt het er nooit van om er naartoe te gaan. Maar goed, ik, ik ben sowieso niet zo heel veel in het dorp, dus... Het ligt niet aan. Het heeft he absoluut nee, niets nee, met nee. het evenement te maken. Want het is natuurlijk prachtig dat je op deze wijze uh, kennis kunt maken met ondernemers in Zandvoort en dan nu ook de regio. En ik vind het eigenlijk ook best wel leuk dat ook ja, uh, omliggende uh, gemeentes mee gaan doen. Ja, ja. ja toch? Ja, en ik hoorde zelfs dat er, er, er in ieder geval horecabedrijven zijn die twee tenten hebben genomen. Om, uh, om het toch een beetje. Eerlijk. Meer, uh, ja, ja. Ja, dus ja. Uh, dat is ook wel heel erg fijn hoor. Ja. Maar jij hebt een artiest in het licht. Ik heb een artiest in het licht. En wie staat er in het licht vandaag? Uh, um, uh, nou, Een hele belangrijke die uh, vandaag jarig is... dat is Lionel Richie. Dus ik wilde oh. graag een nummer van hem dragen nou, als leuk. dat mag. Ja, ja. oké, okay, nou daar komt hij. Moet je wel even... Schuif, ja. Artiest in het licht...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 See because Maar dat waren de Beach Boys, Jazeker. Uh, ja, Dolly. zeker. En waarom hebben we daar nou naar geluisterd? Nou, van die Beach Boys, dat zal ik eventjes vertellen... is vandaag jarig Brian Wilson. En dat is een Amerikaanse muzikant, zinger, songwriter en platenproducer. Ah, okay. Maar waarom draaien we dan iets van de Beach Boys? Nou, heel simpel. Hij was het brein achter de Amerikaanse band de was Beach leuk. Boys. Ja, en uh, hij was behalve bassist ook een van de zangers. En uh, hij is lange tijd de allerbelangrijkste componist geweest. En ook was hij de producers, producer van enkele van de belangrijkste albums van de band. Nou, nou wat leuk. Zo'n man, ik, kan je niet overslaan. Ik heb hè? nog wel een leuke herinnering aan de Beach Boys. Oh ja, ik wat ben, dan? gisteren was ik 15 jaar. Uh, ben ik al 15 jaar bij de radio. Ja. En ik was eerst in Amuiden uh, radiotechnicus. Ja. En dat was ik voor Astrid neigend met koffieradio in Amuiden. Wat uh, leuk. Radio in Amuiden. En uh, Astrid hield van de Beach Boys. Dus elke uitzending oh. draaide ze de Beach Boys. Nou, kijk eens. Dus uh, daarom uh, ja, daar, die sound die je uh, Herkende ik heel erg. Ja, ja, ja. Er is wel en dan, een apart gevoel weer bij. Weet je, van oh, dat was die tijd. En dan komt het allemaal weer mooi samen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En de eerste waar we naar geluisterd hebben, de, uh, lieve luisteraars, dat is Lionel Richie. En Lionel Richie is ook vandaag jarig. En hij wordt 70 jaar vandaag. Hij gaat zijn 70's in, wordt al een, een oudere meneer. Dus ja. Uh, ja, nou ja, u kent hem allemaal. Hè? Amerikaanse muzikant, popzanger. En hij begon zijn carrière als lid van de Commodores. En hij groeide in de jaren tachtig uit tot een, een van de succesvolste popartiesten aller tijden. En u kent vast wel wereldhits met nummers als uh, Endless Love met uh, Diana Ross. Uh, All Night Long, uh, Hello, uh, Say You, Say Me, My Destiny. En uh, ja, wij hebben gekozen voor het uh, nummer Stuck On You. Wie is wat anders. Ja. Nou, dat waren twee artiesten in het licht. Ik heb er nog eentje die we eigenlijk ook niet over kunnen slaan. Gaan we het doen? Tot het volgend uurtje. Ja, zeker. Ja. Dat doen we. En uh, ik dacht, ik zou mijn ja-toon een keer anders uh, doen. Je wat? Ja. Oh, uh, je, je, keer je toch toon? Over ja. Ja. Ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar, nou, ja. Ja, ja, ja. Ik ja. heb er vanavond weer zin in. Vanavond? Ja. Ja, dat wordt gezellig vanavond. Wat ga je doen eigenlijk? Och jeetje, nou... nou gaan we. Het gaat lekker worden hoor, vannacht. Oh nee. Ja. Jezus, willen wij dat <laughs> allemaal? Weten. Nee, nee, nee, nee. Ik houd nee, nog nee. op, zeg. In ieder geval dit is er nog een uh, nieuwe Zandvoort lunch het eerste uur. En uh, ja, we moeten ook even wat nieuws brengen. Ja, zeker. En, uh, Er is iets met bommen, Dolly. Op het ja, strand. duizend bommen en granaten. Zo, -zo. nee. Maar, ja. <laughs> nee, de, de, de explosieve. Ex ik wou exclusief, hoorde je dat? Wou ik zeggen. Nou. De explosieve opruimingsdienst van Defensie heeft dinsdagmiddag op een stuk strand tussen IJmuiden en Bloemendaal meerdere vliegtuigbommen tot ontploffing gebracht. Rond half vier werd het zijn gegeven om een duizend ponder te laten ontploffen. En iets veel later, of niet veel later, gevolgd door een vijfhonderd ponder. En uh, woensdag uh, komt er een, uh, was er een zeldzaamheid aan de beurt. Want een Duitse bom van 1200 pond. Ja, die, die zou worden uh, geëxplodeerd, uh, ge uh, ge uh, ge of hoe noem je dat? Ja. Nou ja, die, maar die worden inderdaad die worden haast nooit meer gevonden. Hè? En de vliegtuigbommen van Duitse makelij... die werden in september gevonden in de Haarlemmermeer. En het zijn stalen brisantbommen. Uh, de bommen werden ingegraven in een stuk duin... tussen IJmuiden en Bloemendaal... en voor de veiligheid toegedekt met 3000 kubieke meter zand. En uit veiligheidsoverwegingen... was het deel van het strand niet toegankelijk voor het publiek. Nou, dat mag je dan ook wel verwachten natuurlijk... En boven de plek was vliegverkeer niet toegestaan. En uh, ja, dat we die, die maatregelen die golden zowel voor dinsdag als voor woensdag. Nou, het nou. is allemaal goed gegaan. Niemand is gewond geraakt. Nou, gelukkig dus als, weer het een, uh, nou, als het maar een bommenarmer. Als het maar wel een, uh, een lekkere bom was, een zure bom waarschijnlijk. Uit, uit Duitsland. Een nou, lekkere bom uit Duitsland. <laughs> Een lekker figuurtje en een heerlijke kont Onbestaanbaar, dat is wat je bent De stoute droom van iedere vent Jij speelt het spel zoals het moet Je maakt me gek door wat je doet Of ik met je meega dat blijft de vraag Maar als je het wil, dan kom ik graag zouden denken, hij heeft hem expres aangezet door dat uh, woordgrapje. Maar uh, dat was het dus niet. Ik wilde de, de Engelse versie draaien. Maar het is wel heel leuk te vertellen. 27 juni is de single-presentatie van Leo Klein. En dan treedt deze man ook op. Uh, dat is Dario. En Dario kent u ook van de clown, bijvoorbeeld. Ah, en, uh, die, veel, uh... Hij heeft dat Uptempo-nummer gemaakt over de clown, of niet? Ja, ja, ja, oh, ja. ja. Oké, okay. is hij dat? Dat is hij. Ja. Dus dat was Dario met uh, seksbom. Nou, ja, nou, dat wilde hij helemaal de... niet draaien. Maar zijn hand doet dingen die zijn brein niet weten. <laughs> dat dat, dat, is, af niet en toe, dat is af en toe een beetje een... een... Een ja, minpuntje van onze Roy. Nou ja, luister. Er wordt al, wordt al geloof ik on, on, onderling geëffend Wat is er met Roy aan de hand? Roy is gewoon vrolijk. Mag dat een keertje. Ja, maar je had een ander bomliedje ja. daar staan ja, eigenlijk. Ja, he? ja, ja, ja, ja. maar het drukt nou, geef verkeerde. Niet, ja, geeft niks jongen. Nee. nee dus, uh, Ach ja. Ja, rust in het eind. Ja, zo is het. Zo is het. Wat gaan we nu doen? Nog even een plaatje draaien, denk oh. ik. Of heb je nog een nieuwtje? Uh, heb ik een nieuwtje? Ja, er zijn nieuwtjes zat. Hè? Er, ja, er nieuwtjes is een zat. leuke rally uh, die er gaat komen. Ja, dat klopt. Daar gaan we eens eventjes. Want dat is zaterdag 22 juni al. En uh, dat is het, het, het, het uh, Prinses Maxima Centrum. Die hebben een uh, rally en die finisht op het Circuit Zandvoort. En dat uh, gaat dus de 22, zaterdag de 22 e plaatsvinden. En rally liefhebbers uit het hele land... rijden dan de hele dag met één mooie missie. En dat is zoveel mogelijk geld ophalen... voor de financiering van sport- en revalidatiefaciliteiten... voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En uh, die rally wordt georganiseerd door Lions Wassenaar Duin. En tijdens die rally rijden old- en young timers mee. Net als elektrische auto's en andere moderne bolides... En van een Bentley Speed uit 1934 kun je verwachten. tot een BMW 13 uit 2019. Maar stuk voor stuk gaan die auto's aandacht trekken. Naar, uh, voor de kinderkanker. Uh, de start van de rally vindt zaterdag plaats in Katwijk. En daarna gaan de equipes via Velse Noord. naar Circuit Zandvoort rijden. En het hoogtepunt van het fantastische evenement. is het programma vanaf half vijf. Op het circuit bij het BMW Driving Experience terrein. En ook in eh, 2017 en 2018 trouwens organiseerde Lion Duin de Prinses Maxima Centrum Rally. En met de opbrengst, wat toen in totaal 250.000 euro was, werden twee uh, ouder kinderkamers uh, gebouwd. Waardoor ouders dichtbij kunnen blijven tijdens de opname van hun kind. Wat mooi. Ja, zeker hè. Zeker. En als het goed is, gaat ZFM ook daar verslag van doen... aankomende zaterdag tussen twee en vijf uur bij, bij ja. Zandvoort op zaterdag. Ja, bij Rob en Jaap, denk ik. Of Rob en Albert Cor, Jan of, of Rob en Cor. en Cor. Het kan allemaal. Ja, uit, in ieder geval Rob. <laughs> Ik kwam deze tegen, Dolly, en ik ben benieuwd zometeen wat je ervan vindt. have to go. Ik werd blij van dit plaatje. Oh. Ja, natuurlijk word je blij van dit plaatje. Deze hele band is een blijmaker. Ja, want naar wie luisteren wij eigenlijk? Kek, jongen, Long Tall Ernie en de Shakers, man. Ja, ik kende ze niet. Echt Sorry. niet? Sorry, ik heb Roy en geen Ruud. Weet je wie op de piano speelt hier? Wie? Herman Brood. Oh, wat erg. Ja. Ja, nee. Dat, dat, allemaal, uh, uh, uh, uh, en Arnie Treffers zit erin. Uh, Ruud van Buren. Uh, Jan Riekman, die ken je ook wel. Ja, ja, ja. Die pianist. Ja, ja uh, Alphons uh, uh, Hakel. En uh, dan eentje die ik niet zo goed ken. Uh, uh, Alain uh, McFarion. Maar uh, nee, uh, de, ook bekend. Uh, Long Tall, Ernie en de Shakers. Die, uh, ja, in de jaren ja. zeventig hadden ze hele grote hits. En dit was er één van. Nou, Leuke lekker. Band. Ik ga meer muziek band. opzoeken. Band. Ja, is goed. Zeker. Ondertussen is Lea daar ook in de studio. Oh, hallo. Ja, Lea, mag ik even je aandacht? Oh, zeker? Nou, dat je er toch bent. Oh, ah, ga maar even de microfoon pakken. Ja. Hallo. <laughs> hallo. Hoor ik je? Uh, ik niet, nee, nee, nee. Oh, kan je de andere de verkeerde... pakken? Oh, kijk. Hallo, daar ben ik. Ja, doe deze maar. <laughs> um, er is er eentje niet goed, geloof ik. Ja, uh, ja. Maar dat maakt niet uit. Lea, in ieder geval, uh, jij, jij komt gewoon even binnen om je gedachten te zeggen. Maar ik was even benieuwd, hoe, uh, hoe is de voorstelling gegaan? Want vorige week waren jullie hier in de uitzending. Ja, klopt. Nee, ging, ging hartstikke goed. Alles is helemaal verlopen hoe we wilden dat het zouden verlopen. Dus ja, perfect. ook media aandacht gekregen. Ja, meer dan genoeg. Ben je, ja. tr ben je trots? <laughs> Ja, echt wel heel erg. Ja? Ik zit ook de hele tijd foto's door te sturen. Want we stonden ook in de krant. Ja. Dus uh, de hele tijd naar iedereen. Kijken. Kijk, hier zijn we. Daar zijn we weer. Ik dus, sta uh, ook op de kabelkrant. Ja, op de kabelkrant ook inderdaad. Ja, ja als u uh, bent, benieuwd dus, bent. Dus ZFM, ZFM. app. Ja, dolly, je bent niet helemaal te horen hoor. Nee, daarom denk ik. ik uh, weet... <laughs> vertaal jij het, Lea? Ja, ik vertaal het wel. <laughs> <laughs> Ondertiteling. Uh, maar de Lea, um, ja, de, de reacties uh, van het stuk? Ja, erg positief allemaal. Ja, ja alleen maar goede dingen gehoord, toch wel. Misschien dat ook de wat negatievere dingen niet tegen ons gezegd worden, je weet het niet. Maar in ieder geval heel veel, heel, veel positieve, heel veel positieve aandacht gekregen. Nou, helemaal super. Hey Lea, bedankt even voor je tijd, ja, geen probleem. En wij gaan even een plaatje draaien. En dan komen we zo meteen buiten terug. Bon Jovi, hier op een Zandvoortse radio. Zandvoortse radio, wat ik al zei. Zandvoort lunch. Volgende week is de afscheidse week van uh, onze grote vriend uh, Ruud Jansen. Wilt u nou uh, iets leuks achterlaten voor Ruud? Spreek dan een spraakbericht in op onze Facebookpagina. Dat kan op uh, een Zandvoort Lunch Facebookpagina. Gewoon een berichtje en dan een spraakbericht. En dan uh, ja, gaan wij daar een leuke compilatie van maken. Dus wilt wat, u dat wat doen? Een zou een leuk dat, idee, Dat zou leuk zijn. Heb jij dat bedacht? Ja, dat uh, komt zo uit mijn grote teen uh, gewijd. Ik denk al oh, wat ruik ik, maar dat was. De, geen wat leuk, wat een, wat een goed idee van jou. Ja, ja, ja doe ja. dat. Doe dat, mensen. Spreek ja. wat in. Ja. Leuk zo in spreken voor Ruud uh, via onze Facebookpagina. En dan uh, lukt het dan niet. Stuur mailtje, dan kunnen we desnoods ook iets via WhatsApp regelen. Ook geen probleem. Uh, we gaan even door, want we hebben ook nog een leuk nieuwtje binnengekregen, Dolly. Over badminton. Ja, zeker, ik vind ja het leuk. zeker. Ja, badminton is natuurlijk een hele leuke uh, sport. En uh, er zit lekker uh, veel uh, uh, tempo in en het is altijd heel spannend... maar uh, we krijgen in Zandvoort met badminton te maken. Want op zaterdag uh, 6 en zondag 7 juli... vindt op het burgemeester van Venemaplein in Zandvoort... het badmintonfestival uh, plaats... dat uh, georganiseerd wordt door Decathlon. En dat is het zevende festival van een tour door Nederland... waarbij twaalf steden worden bezocht. En tijdens dat badmintonfestival kan je dus kennis maken met het te gekke nieuwe outdoor vanuit Air Badminton. Er zijn clinics, er is een toernooi en een demonstratie. Dus uh, er is ook een, een speciale spelvorm voor buiten ontwikkeld. En uh, dat is dus wat ik net zei. Dat is dat Air Badminton. Dat is een speciale outdoor variant. Dus ja... Wat leuk. Erg leuk. Het is uh, om, uh, om 11 uur s ochtends, om 1 uur en 2 uur... zijn er gratis clinics ja. waar je aan mee kan doen. En het toernooi, dat is op zondag 7 juli. En dat is van 12 tot 3 uur. Je kunt meedoen in twee categorieën. In de categorie van 8 tot en met 14 jaar. Dan is er een open toernooi voor, voor die leeftijden. En uh, daarna kan ook iedereen meedoen... En beide categorie, alle categorieën worden gespeeld in dubbels. En de deelname kost 5 euro. Nou, wat leuk, dus, ja. leuk initiatief weer in Zandvoort. Ja, toch? Zandvoort bruist echt de laatste tijd. Ik ben er ja, trots op. Ja, geweldig, geweldig, geweldig. Ja. En wat zie ik nog meer? Oh, wacht even, want er komt nog meer bij kijken, zeg. Er komt ook een chillzone... En je kan gezellig op de foodstrip eten of je uitleven in het funpark. Ook dat wordt en komt er nog eens een keer bij kijken. Buiten dat badminton toernooi. Dat, dat zijn allemaal dingen die eromheen georganiseerd worden. En uh, ja, het is allemaal gratis toegankelijk van tien tot vier uur. Nou, helemaal super. Wij gaan door met uh, muziek, Dolly. Want uh, we komen alweer aan het nieuws aan en dan gaan we op naar het tweede uur. Jazeker, ja, het gaat weer snel, hè? Het gaat rapido. Ah uh, zeker. Sjoef sjoef. <laughs>